Goedemorgen iedereen. Als iemand meer verstand van licht heeft dan ik, dan is hij welkom om het beter te doen. Maar om dit leesbaar te houden, moet ik het een beetje dimmen, het licht. Ik heb mij laten verzekeren dat deze zaal zelfs nog wat groter is dan die van vorige weken. Ik weet niet of u meer op één gepakt zit. Het zit in ieder geval weer goed vol. Er zijn hiervoor nog plaatsen. En we gaan vandaag voor de laatste maal hoop ik over pandrecht spreken. Um, vorige week had ik de sheet met de terminologie al aan u laten zien, dus ik ga ervan uit dat u dat, zeker nu u daar weer staat, in het hoofd heeft. En ik heb nog maar een sheet met terminologie gemaakt, want er bestaan van pandrecht eigenlijk twee smaken, openbaar pandrecht en stil pandrecht. Nou, het openbare pandrecht dat is het klassieke pandrecht. Um, een horloge wegbrengen naar de Lommert en er geld voor krijgen voor een bepaalde periode, dat is in pand geven. Maar dat komt niet zoveel voor. Dat is althans in economische zin niet zo belangrijk in Nederland. Het openbare pandrecht is veel minder belangrijk dan het stille pandrecht. En de verschillen daartussen die zijn al dus dat om een openbaar pandrecht, een gewoon pandrecht te vestigen... ...je de gewone leveringsvereisten zoals je die voor het desbetreffende goed hebt in acht moet nemen. En voor een stil pandrecht dat dat gevestigd kan worden met veel minder openbaarheid, minder naar buiten toetreden. En dat maakt het mogelijk om spullen in pand te geven terwijl ze op hun plaats blijven. Terwijl als het om zaken gaat of als het om vorderingen gaat zonder de schuldenaren daarvan op de hoogte te stellen. En dat is dus handig als je gewoon door wil gaan met je onderneming eh, met gebruikmaking van de zaken of goederen die verpand zijn. Dus openbaar pandrecht... De gewone leveringsformaliteiten, vestigingsformaliteiten en stilpandrecht, bijzondere, meer stille vestigingsformaliteiten. Nou, bij roerende zaken wordt dan gesproken van vuistpand. Het is geen term die in de wet staat, maar hij staat wel in al die kopjes die boven die artikelen staan. Uh, dus dat is een term waarvan het handig is als u hem kent. En bij stilpandrecht, als het over roerende zaken gaat, wordt wel gesproken van bezitloos pand... Een niet helemaal correcte term, omdat de pandhouder geen bezitter is, want dat is de eigenaar. De beperkt gerechtigde, oh, dat is met de microfoon heel indrukwekkend, de stilpandhouder is natuurlijk nooit bezitter, maar dat is de openbaar pandhouder ook niet, want dat is gewoon de eigenaar. Um, het is verder handig als u onthoudt dat het stil met het nieuwe BW is ingevoerd ter vervanging van wat werd afgeschaft op dat moment, namelijk fiduciaire eigendom. En dat verklaart een aantal van de rechtsgevolgen die vandaag aan de orde komen. Dingen waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen, hé hey, wat gek dat de pandhouder die sterke positie heeft, die worden verklaard doordat het eigenlijk... Uh, ...die rechtsfiguur de opvolger is... ...van fiduciaire eigendom... ...zoals die vroeger bestond. Ik heb naar aanleiding van een vraag... ...vorige week... O, ...nu gaat hij heel hard. Naar aanleiding van een vraag... ...vorige week... ...nog een sheet gemaakt... ...omdat ik merkte dat... ...een onderscheid dat ik vorige week... ...probeerde uit te leggen niet helemaal duidelijk overkwam, namelijk het verschil bij pandrecht op vorderingen tussen de vordering waarvoor je pandrecht vestigt en de vordering, vorderingen waarop je in zo'n geval waarop je pandrecht vestigt. Dat was een leuk knutselwerkje. Kijk, ik, Wat ik met deze sheet probeer duidelijk te maken is dat als de bank, als een bank geld leent aan een onderneming, dat zo'n bank zekerheden wil om te voorkomen dat als de onderneming failliet gaat de bank met lege handen blijft en dat kan dus door hypotheek te vestigen op gebouwen of door pandrecht te vestigen op machines en dat kan ook door pandrecht op vorderingen te vestigen en dat is dus dat zijn dan de vorderingen waarop pandrecht wordt gevestigd en die groene bankbiljetten daarbovenaan, dat is de vordering van de bank waarvoor het pandrecht wordt gevestigd. Ik zei de vorige keer al, dat is iets wat gemakkelijk door de war wordt gehaald, door mensen die een beetje zenuwachtig zijn, zoals op een examen. Ik dacht, ik wijd er een sheet aan. Dan kunt u dat nog eens rustig in uw hoofd zetten. Goed. Pandrecht is een beperkt recht. Ik heb vorige week in algemene zin over zekerheidsrechten, dus pand en hypotheek gesproken. En wat ik u nu ga zeggen is, ligt rechtstreeks in het verlengde daarvan. U weet uit het eerste college dat voor overdracht van eigendom, artikel 84, de cruciale bepaling is. Dus als de volle gerechtigdheid tot een goed wordt overgedragen en dan zijn de vereisten, u kent ze, geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en... Een levering. En als we het hier hebben over pandrecht, dus over een beperkt recht, dan is dat artikel 84 van overeenkomstige toepassing. Dat leest u in artikel 98 en geldt dus diezelfde trits vereisten, een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en iets van een levering en die levering heet dan hier vestiging. Dat is het algemene stramien voor beperkte rechten en voor pandrecht vindt u in de wet een aantal ja, bijzondere bepalingen. Als u er heel goed naar kijkt, dan denkt u eigenlijk van god, had dat niet in de algemene bepalingen gekund, want het wijkt eigenlijk nauwelijks af van het algemene stramien. Maar goed, um, we zullen behandelen vandaag waarom die bepalingen toch uh, nodig zijn, maar ik, ik, ik geef u in algemene zin mee dat wat er voor overdracht in het algemeen geldt, eigenlijk uh, materieel ook voor vestiging van pandrecht geldt. Om te beginnen, pandrecht op roerende zaken. En dan begin ik met het openbare pandrecht, het vuistpand. Daar vindt u een bepaling in artikel 236 van boek 3. En daar staat voor de vestigingshandeling iets wat afwijkt van de leveringsformaliteiten zoals die bij overdracht gelden. Namelijk, het is hier niet... ...nodig en ook niet mogelijk om het bezit te verschaffen van, het, uh, van de zaak die in pand wordt gegeven. Want je wilt niet dat de pandhouder bezitter wordt, je wilt dat hij pandhouder wordt. Dus in plaats van bezitsverschaffing is hier voldoende dat je het goed in de macht brengt van de pandhouder. Dus je hebt afgesproken dat een bepaalde zaak verpand zal worden aan iemand, aan een bank. Nou, dan heb je dus een titel als je dat hebt afgesproken... En als jij beschikkingsbevoegd bent, dan kun je het ook vestigen door het, uh, het goed, de zaak, in de macht te brengen van de pandhouder. En het mag ook een derde zijn in wiens macht je het brengt als je dat hebt afgesproken. Dus dat lijkt wel op de algemene leveringsformaliteiten, maar in plaats van bezit geef je alleen de macht over de zaak. En net als bij overdracht, de levering bij overdracht, kan ook deze vestigingshandeling verricht worden door middel van een tweezijdige verklaring. Het is niet zo dat je per se het goed van plaats hoeft te laten veranderen. Je kunt ook, als het goed zich al onder de pandhouder bevindt, volstaan met een tweezijdige verklaring. En als het goed zich bij een derde bevindt, dan kun je ook volstaan met een tweezijdige verklaring... als je maar zorgt dat die derde ook weet dat die voortaan houder is voor de pandhouder. Het enige wat niet kan, en dat is dus een verschil met de... <coughs> De leveringsformaliteiten bij. bij overdracht is dat je niet CP een pandrecht kunt vestigen. Want dat zou gek zijn natuurlijk, want bij CP levering hou je het goed als vervreemder onder je. En als je dat zou doen bij pandrecht, dan heb je geen vuistpand meer. Want het typische van een vuistpand is nou juist dat de pandhouder het onder zich heeft. Als je zoiets zou willen, het goed onder je houden, dan neem je een stil pandrecht. En daar gelden andere vereisten voor. Dus voor een vuistpand, een openbaar pandrecht op roerende zaken, uh, loopt in grote lijnen parallel met de levering bij overdracht, behalve dat de CP-levering hier niet toepasbaar is. Um, voor bezitloos pand, het alternatief, waarbij je dus het goed wel onder je houdt, de zaak wel onder je houdt, we hebben het hier over roerende zaken, dan gaat dat door middel ...van een akte zonder dat je de zaak afgeeft. En daar gaat de volgende sheet over. Nou, u ziet hier een, een, een rijtje vereisten of, of, of ja, aspecten van de akte... ...tot vestiging van een bezitloos pandrecht op een roerende zaak. Dat rijtje dat ziet u straks ook weer terug bij bezitloos pandrecht... Op vorderingen. Dus u ziet daar, zoals steeds in het goederenrecht, het zijn vaste patronen die steeds terugkeren. De, acte, de vestigingsakte voor een bezitloos pandrecht mag eenzijdig zijn. Dat wil zeggen, het kan een akte zijn die alleen getekend is door de pandgever. De bank hoeft niet mee te tekenen, anders dan bij een hypotheekakte, die wel tweezijdig moet zijn. Nou, uiteraard moet het gaan om een akte waaruit blijkt dat de bedoeling is dat je de zaak verpandt. Ik hoop dat dat helpt. Um, nou ja, enzovoort. Ik kom nog terug op, de, op het vereiste dat de zaak voldoende bepaald moet zijn op het tijdstip van de executie. Dat is een vereiste wat bij pandrecht op roerende zaken misschien niet een hele belangrijke rol speelt... maar bij pandrecht op vorderingen juist een cruciale uh, rol speelt. Omdat daar, dat kunt u zich voorstellen, bij stil pandrecht op vorderingen... nou juist wel eens de vraag is, is die vordering, valt die er nou wel onder of niet onder? Een aantal van de arresten die tot de verplichte stof horen, die gaan daar nou juist over. En tenslotte is een eis die gesteld wordt aan de pandakte, de akte tot vestiging van pandrecht... Dat de pandgever verklaart dat hij bevoegd is om dat pandrecht te vestigen. En dat is een bepaling die niet, als je hem zou negeren, tot nietigheid leidt, maar het is een voorschrift dat van belang is om te zorgen dat de pandhouder, de bank die het pand krijgt, in ieder geval meegedeeld is. Of de pandgever bevoegd is. En dat kan onder omstandigheden van belang zijn voor de vraag of er goede trouw is bij de pandhouder. Als je die bevoegdheidsverklaring achterwege laat, dan kan degene die het pand ontvangt moeilijk zeggen dat hij verrast is door een ouder pandrecht. Want dan had hij maar moeten vragen om die bevoegdheidsverklaring. Nou, wat u dan goed moet onthouden is dat de akte die je, waarmee je een stil pandrecht vestigt authentiek moet zijn. Of... Niet authentiek, maar onderhands, maar dan geregistreerd. En dus steeds een akte moet zijn met een vaste datum. Die vaste datum is van belang, omdat je anders zou kunnen schuimelen met de vestigingsdatum van het pandrecht en zo een sterkere positie kunt verwerven. Dus het moet een notariële akte zijn, een authentieke akte. Of het moet een onderhandse akte zijn die geregistreerd wordt door aanmelding bij de Belastingdienst. En een van de arresten die voor u verplicht is, is het arrest Spaarbank rivierenland ...tegen curator Gispen, hè? Gispen QQ. Dus meneer Gispen in zijn hoedanigheid van curator. Uh, in dat arrest kwam onder andere aan de orde... ...wat er gebeurt als er enige dagen zit... ...tussen het aanbieden ter registratie van die pandakte ...en de feitelijke stempel wat je van de Belastingdienst erop krijgt. En uh, de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat, net als bij hypotheekactes... ...hier beslissend is de datum van aanbieding. Dus je bent niet... Afhankelijk van de traagheid eventueel van het uh, ambtelijk apparaat van de Belastingdienst. Als dat een paar dagen duurt, dan is de datum van de aanbieding beslissend voor het ontstaan van jouw pandrecht. En dus ook jouw rangorde ten opzichte van eventuele andere uh, pandrechten of eventuele andere rechten op de zaak. Nou, en net als bij de overdracht van... Registergoederen en net als bij de overdracht van vorderingen, zoals we dat de eerste week hebben besproken, is het hier zo dat je alle leveringsformaliteiten moet hebben vervuld voordat het pandrecht daadwerkelijk ontstaat. <coughs> en omdat tot die vereisten ook de registratie behoort als je een onderhandse pandakte gebruikt, komt het pandrecht dus pas tot stand als ook de registratie voltooid is. Maar dat ligt dus ja, dat kan geen verrassing denk ik voor u zijn. Nou, dat was pandrecht op roerende zaken. Speelt misschien niet een enorme rol in het rechtsverkeer, behalve als het om machines gaat. Uh, maar heel belangrijk, ja, en, en wordt als weerbarstig ervaren, is het pandrecht op vorderingen. En ook bij pandrecht op vorderingen, hè, dus de vorderingen die een onderneming heeft op zijn afnemers, en die zijn natuurlijk geld waard, dus die zou je kunnen gebruiken als zekerheid voor een lening van de bank. Ook voor die vorderingen. ...geld dat je ze kunt verpanden op twee manieren, openbaar en stil. Nou, openbare verpanding van vorderingen, ja, dat is een figuur die weinig aantrekkelijk is... ...want het opmaken van een akte is nog niet zo'n probleem... ...maar het probleem is dat je mededeling aan de debiteur moet doen. Net als bij de overdracht van een vordering is het eh, akte plus mededeling. Die mededeling is verplicht, is constitutief, zonder die mededeling lukt het niet... En dat maakt het dus heel onaantrekkelijk om grote aantallen vorderingen te verpanden op deze manier, omdat je eigenlijk geen zin hebt om al jouw klanten briefjes te sturen dat ze in voorkomend geval aan de bank moeten betalen. Um, dat is heel veel werk en daarom niet aantrekkelijk. Dus openbaar pandrecht kan gevestigd worden op deze manier. Het is verder niet moeilijk, maar het is een beetje omslachtig en wordt daardoor weinig gebruikt. Maar dat geldt niet. Voor het stille pand, dat wordt heel veel gebruikt. Dat is standaard in de financieringspraktijk. Even mijn papier ook nog in de gaten houden Daar is dus een akte voor nodig. Dat is niet bijzonder. Dat hebben we net gezien ook bij het openbare pand. Dat moet een authentieke of geregistreerde akte zijn. Zodat we een vaste datum hebben en er niet gesjoemeld kan worden met de datum. En net als bij openbaar pandrecht, uh, sorry, net als bij stil pandrecht op roerende zaken, is registratie een vereiste dat voltooid moet zijn, wil het stille pandrecht ontstaan. En daar ziet u datzelfde rijtje voor de inhoud van de akte, of bijna hetzelfde rijtje, uh, eisen dat aan de inhoud van de akte gesteld kan worden, dat ga ik niet helemaal met u doorlopen, maar ik ga wel even de, de, de, het vereiste <totstutters> dat de vordering voldoende bepaald moet zijn, want dat is dus bij vorderingen nog wel eens lastig, want een onderneming kan een scala aan vorderingen hebben van verschillende aard, verschillende partijen, tegen verschillende partijen, vaste afneemcontracten waaruit vorderingen ontstaan. Of incidentele vorderingen, vorderingen die misschien wel met de onderneming te maken hebben. Of toevallige vorderingen uit onrechtmatige daad die de onderneming misschien heeft. Dus het is, toen het stilpandrecht ingevoerd werd in 1992, was even de vraag van, ja, hoe moeten we omgaan? met het vereiste dat de vordering in de pandakte voldoende bepaald moet zijn. Moeten we, dat, moeten we elke vordering individueel vermelden op lijsten... met datum van ontstaan, datum debiteur... of zijn er efficiëntere manieren om die vorderingen te verpanden? En daar gaan een aantal uitspraken over... en de lijn van de Hoge Raad daarin is geweest... om het de ondernemingen niet te moeilijk te maken... omdat het, belang, het economisch belang dat er... ...goed geld uitgeleend kan worden... ...en daarvoor dus ook zekerheden kunnen worden gevestigd. Dat belang maakt het nodig om daar niet al te uh, moeilijk over te doen. En de twee arresten die daarover gaan... ...is het arrest wat ik al noemde... ...Spaarbank Rivierenland tegen Gispen... ...en het arrest Mulder tegen Rabobank. In het eerste arrest dat uh, of vrij kort na de invoering van het nieuwe BW is gewezen heeft de Hoograad uitges uh, uitgesproken dat je niet al die bijzonderheden van de vordering in je pandakte hoeft te vermelden. Maar dat het voldoende is als de akte zodanige gegevens bevat dat eventueel zelfs achteraf kan worden vastgesteld over welke vordering het gaat. En in die tijd ging het om, ging het om een pandakte waarbij dan computerlijsten achter de pandakte werden gevoegd en waarbij in de pandakte alleen werd verwezen naar de eerste vordering en de laatste vordering op de lijst en dan moest je achteraf kunnen vaststellen dat alle vorderingen daartussen dus dan ook verpand waren. Dus een manier om in ieder geval die pandakte niet te laten uitdijen tot enorme proporties. Nou, zo'n constructie werd goed gevonden door de Hoge Raad in dat arrest Rivierenland um, en later in 2002 is de hoge raad nog verder gegaan met de versoepeling van de eisen want in dat geval in die zaak werd ook gebruik gemaakt van zo'n constructie met computerlijsten maar werd bovendien de laatste pandakte die de bank zelf um, had opgesteld kort voordat de betrokkenen failliet ging voordat de onderneming failliet ging had de bank nog gezorgd dat nog het laatste restje vorderingen waar ze de hand op konden leggen ook verpand werd door middel van een pandakte waar geen computerlijst achter zat maar waar alleen maar ...iets stond een algemene uh, omschrijving van die vordering... ...namelijk alle vorderingen die de onderneming zal hebben. Nu of zullen voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen. En zo'n aanduiding alle vorderingen... ...ja, is wel algemeen, maar eigenlijk ook heel precies... ...want je weet alles wat er kan zijn aan vorderingen valt daaronder. Nou, en de Hoge Raad is zo vriendelijk geweest... ...om ook zo'n manier om de vordering aan te duiden goed te keuren. Dus die, die, de aanvankelijke zorg... In de praktijk dat dat stille pandrecht ingewikkeld zou zijn, is eigenlijk door de hoge raad uh, weggenomen. Doordat als je nou maar zo'n algemene formule in je pandakte opneemt, het in ieder geval altijd goed gaat. Wat je wel ook bij die soepele eisen zult moeten blijven doen, is dat je periodiek die verpandingen herhaalt. We hebben, uh, we hebben gesproken over uh, levering bij voorbaat. Levering van toekomstige goederen. Nou, zo kun je ook vorderingen bij voorbaat verpanden. Maar dat kan alleen maar voor vorderingen die voortvloeien, die rechtstreeks rechts voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding. Weer datzelfde stramien als bij de overdracht van vorderingen. En om nou te voorkomen dat er... Nee, ik moet anders zeggen. Omdat er in de loop der tijd nieuwe rechtsverhoudingen kunnen ontstaan voor de onderneming, waaruit weer vorderingen voortvloeien, is het nodig om ook die rechtsverhoudingen onder de pandakte te vatten. Dus de akte is niet ingewikkeld, maar je zult wel periodiek opnieuw moeten verpanden om te zorgen dat ook de meest recente vorderingen eronder kunnen vallen. Er wordt wel gepleit om ook die dat vereiste te laten schieten, maar dat zal wetswijziging vergen, denk ik. Dat is dus de wijze van verpanding. Van vorderingen en dan zei ik al: het is ook mogelijk om bij voorbaat leveringshandelingen of in dit geval vestigingshandelingen te verrichten. En dat is handig, want ondernemingen weten natuurlijk dat er ook in de toekomst vorderingen zullen ontstaan op klanten. En het is handig als je die al bij voorbaat aan de bank in zekerheid kan geven. Nou, dan ziet u weer of dat. Ja, u ziet het niet, maar het staat er. Um, dat kunt u zich voorstellen, vuistpand is dan weer niet een handige vorm van verpanding van toekomstige zaken, zaken die nog niet tot je vermogen behoren, omdat dat leveringsvereisten van in de macht brengen voor een goed wat je zelf nog niet in je macht hebt, niet uit te voeren is. Maar bezitloos pandrecht hè, met die akte, die authentieke akte of die geregistreerde onderhandse akte is een mogelijkheid om roerende zaken die je nog niet hebt, wel al bij voorbaat, in pand te geven aan de bank. En bij vorderingen loopt dat geheel analoog, geheel op dezelfde manier, openbaar pandrecht niet erg handig, want dan moet je meedelen aan de debiteur, maar een stil pandrecht waarbij je een geregistreerde akte of een notariële akte gebruikt, is erg handig om dat bij voorbaat te vestigen. Nou, ik zei al, je moet wel alle leverings, alle vestigingsvereisten in, in acht nemen om het pandrecht te laten ontstaan. Dus dat is die registratie bijvoorbeeld. Maar ook aan het eisen van beschikkingsbevoegdheid moet zijn voldaan voordat het pandrecht um, kan ontstaan. Dus bij een vestiging bij voorbaat, waarbij je nog niet op dat moment beschikkingsbevoegd bent over de vordering, over de zaak die je in pand geeft... ...zal het pandrecht pas daadwerkelijk ontstaan op het moment... ...dat die zaak of die vordering tot jouw vermogen gaat behoren. Dus op het moment dat je daarover beschikkingsbevoegd bent. Net als bij overdracht, bij voorbaat. En als, je, als in zo'n geval de vordering of de zaak pas in jouw vermogen valt... ...op het moment dat je al failliet bent... ...ja, dan is dat pech voor de pandhouder. Want dan wordt hij geen pandhouder. Want dan ben je al niet meer beschikkingsbevoegd over je vermogen... ...op het moment dat je het goed verwerft. En dan kan dus die verpanding... ...niet uh, voltooid worden. Dus faillissement staat in de weg aan verpanding bij voorbaat. Beslag niet, bij beslag is het anders. We hebben vorige week al even gekeken naar artikel 453a. Een beslag op een goed neemt niet de beschikkingsbevoegdheid weg... ...van de eigenaar, van de rechthebbende... ...maar zorgt alleen dat als hij wat doet... ...dat, die beslag, dat zijn eigen positie, die positie van de beslaglegger... ...in stand blijft. Dus um, ondanks een beslag dat gelegd is... ...kun je best nog een geldig pandrecht vestigen op een zaak of op een vordering. Alleen als het puntje bij het paaltje komt en eruit gewonnen moet worden... ...dan ligt dat beslag er nog wel op. Dus je kunt het alleen in pand geven, belast met dat beslag. Nou, Waar we het dit jaar nog niet... ...over hebben gehad, maar het eerste jaar wel heel uitgebreid... ...is derde bescherming. En wat we tot nu toe hebben gezien... ...dat zijn de, de vestigingsvereisten... De, de, ...de formaliteiten die je moet vervullen... ...om een pandrecht tot stand te brengen. En het hele leerstuk van de derde bescherming... ...in het goederenrecht gaat erover... ...hoe dat nou zit... ...als niet aan al die vereisten is voldaan. Kan er dan misschien toch... ...een geldig pandrecht ontstaan. En het gaat dan... ...vooral... ...om het vereisten van beschikkingsbevoegdheid... ...dat wel eens problematisch kan zijn. Dus de tweede vereiste uit artikel 84... ...dat je beschikkingsbevoegd moet zijn om een goed over te dragen... ...of er een beperkt recht op te vestigen... ...als dat niet is vervuld... ...en als je dus een pandrecht probeert te vestigen op andermans goed... ...dan is het een vraag van derde bescherming... ...of dat misschien toch nog lukt. En u heeft in het eerste jaar bij P1, uitvoerig artikel 86 van boek 3 behandeld gekregen... en ook artikel 88, maar vooral artikel 86, denk ik... als het over roerende zaken gaat. Um, en dat artikel 86, de principes daarvan... Ja, ik heb even geaarzeld of ik dat nou... Het zijn twee microfoons, dat is echt lastig... Um, ik denk dat het toch goed is om er heel even doorheen te lopen ter opfrissing. Ik heb het op één sheet weten te proppen. Mijn broer heeft een uh, proefschrift geschreven over artikel 86, dus dat was 500 bladzijden, maar ik kan het op één sheet. Um, maar ik heb het niet aan hem durven laten zien om te horen of, ik misschien, of er iets ontbreekt. Maar volgens mij staat hier de hoofdzaak. Voor artikel 86, dat gaat over derde bescherming bij roerende zaken... Vooral over roerende zaken, ook over order- en toondervorderingen, maar goed. Dat schenk ik u even. Maar bij roerende zaken kun je onder omstandigheden het vrijste van beschikkingsbevoegdheid, als daaraan niet is voldaan, kan er toch een geldige overdracht tot stand komen. En u herinnert het zich, hoop ik, uit het eerste jaar, en anders moet u die bepaling nog maar eens heel goed bekijken. Als de verkrijger te goede trouw is... En als het nou maar gaat om een verkrijging, ja, zoals de wet dat zegt, anders dan om niet. Dus een verkrijging tegen een prijs, dus niet een schenking. Dus als er te goede trouw wordt verkregen en het is een verkrijging anders dan om niet. Dan is het niet erg dat de vervreemde beschikkingsonbevoegd was. Ook al was hij geen eigenaar, dan is toch de overdracht geldig. Dat is de kern van artikel 86. En dan staan er vrij lange bepalingen over hoe dat dan zit als het over gestolen goed gaat. Want bij een gestolen goed ja, wordt er een uitzondering op gemaakt. Bij een gestolen goed gaat de positie van de oorspronkelijk eigenaar voor, mits het binnen drie jaar is. Nog drie jaar kan de eigenaar revendiceren. En er staat ook daar weer een uitzondering op, tenzij je dat koopt in een, in een winkel. Er staat een hele ingewikkelde omschrijving van winkel in artikel 86. Um, maar goed, als we even afzien van de mogelijkheid dat, dat het om een gestolen goed gaat, wat wordt overgedragen, dan doet het er niet toe dat de vervreemder beschikkingsonbevoegd is. Bij goede trouw en bij verkrijging anders dan ook niet, is de verkrijger beschermd en is de overdracht geldig, zoals artikel 86 zegt. En ik heb er maar even bij gezet dat laatste blauwe bolletje. Op het midden geen bescherming zolang de zaak bij de vervreemder is. Die bepaling artikel 90 lid 2 van boek 3, die zegt, die, die, die zegt net als andere bepalingen dat een cp levering geen volwaardige levering is. Als je een koop sluit met iemand en je vertrouwt hem zo dat je het goed nog even laat houden voor jou. Als het dan een onbetrouwbare figuur bleek die vervreemder omdat hij niet beschikkingsbevoegd was, dan word jij niet beschermd. Dus bij goede trouw, anders dan om niet. En je hebt de zaak wel in handen gekregen. Is een overdracht toch geldig. Artikel 88 geldt niet voor roerende zaken... maar is de derde beschermingsbepaling bij registergoederen... en bij vorderingen, andere vormen van overdracht dus. En daar is de bescherming veel beperkter... En het is ook wel logisch dat die beperkter is, omdat bij de overdracht van roerende zaken, ja, je hebt ook niks anders dan op af te gaan dan dat je ziet dat de vervreemder het in handen heeft. Bij vorderingen zou je kunnen informeren bij anderen, bij registergoederen kun je in het register kijken of iemand beschikkingsbevoegd is. Dus daar is een beperktere, beperktere bescherming eh, die kan volstaan. Daar geldt net als bij roerende zaken de eis van goede trouw. Maar daar zit een beperking in de bescherming in het feit dat de beschikkingsonbevoegdheid die je met die derde bescherming repareert... ...dat moet er een zijn die het gevolg is van een fout bij de eerdere overdracht. Nou, u moet dat in het boek nog maar eens precies nalezen. Voor nu is denk ik van belang dat u zich realiseert dat artikel 88 een beperkter bereik heeft... En dat het voor roerende zaken artikel 86 is. En dat is voldoende om dan te begrijpen hoe het bij derde bescherming en pandrecht gaat. Want 86 en 88 gelden dus bij overdracht. En de vraag die we vandaag behandelen is hoe zit dat als een goed niet wordt overgedragen... maar het wordt verpand door iemand die beschikkingsonbevoegd is. En dan gelden de principes van artikel 86 en 88. Maar er zijn een paar wetsbepalingen aangewijd die het net een andere kleur geven. Dus dit is de achtergrond en de invulling volgt nu. He, dus de uitgangspunten van 86 en 88 die zijn doorgetrokken voor derde bescherming bij pandrecht maar um, nou ja, eigenlijk wat ik net zei, er zijn wat bijzonderheden in de wet geformuleerd. En die bijzonderheden, onder juristen, spreken we dan van een lex specialis. Dus een bijzondere regel in afwijking van de algemene regeling. Nou, als u 238 leest, dan ziet u... Dat net als bij artikel 86 uh, de derde bescherming alleen geboden wordt ter reparatie van beschikkingsonbevoegdheid. Dus dat is nog niet nieuw. Dat wijkt niet af van wat er bij derde bescherming bij overdracht geldt. En ook het principe dat, nee niet ook, maar dat vloeit daaruit voort, dat dus de overige vestigingsvereisten voor het pandrecht wel moeten zijn vervuld. Alleen beschikkingsonbevoegdheid wordt gerepareerd. Dus er moet wel een titel zijn voor de verpanding. Als die er niet is, dan is er geen geldige verpanding. Er moet wel voldaan zijn aan de vestigingsformaliteiten. Dus het goed moet wel in de macht zijn gebracht van de pandhouder. Of als het over bezitloos pand gaat, dan moet er wel een authentieke of geregistreerde onderhandse akte zijn. Dus alleen beschikkingsonbevoegdheid kan worden gerepareerd. Nou, en daar ziet u weer terug. De zaak moet in de macht zijn van de pandhouder of derde. Rechtstreeks vergelijkbaar. Bij wat we bij artikel 86 zagen, een overdracht waarbij het goed in handen van de vervreemder blijft, telt niet. Een overdracht waarbij CP is geleverd en waarbij de macht over het goed dus niet wordt afgestaan, leidt niet tot bescherming. Niet onder artikel 86 en ook niet bij pandrecht onder artikel 238. De zaak moet in de macht zijn van de pandhouder of van die derde die je daarvoor hebt aangewezen. En net als bij artikel 86 wordt de eis van goede trouw gesteld. Want waarom zou je een derde beschermen die niet te goede trouw is? En het, het tijdstip, dat leest u in artikel 28, op welk tijdstip moet je dan te goede trouw zijn? Op welk moment moest je dus denken van dat je te maken had met een welbeschikkingsbevoegde verpander? Dat is het tijdstip dat je de zaak in handen krijgt. Dus... Het is niet voldoende dat je op het moment dat je afspreekt dat er goed verpand wordt, te goede trouw bent. Het gaat om het moment dat je het daadwerkelijk overhandigd krijgt. Op dat moment moet je te goede trouw zijn. En als je op dat moment niet te goede trouw bent, dan beschermt artikel 238 jou niet. Ook dat is overigens niet anders dan bij artikel 90 lid 2 als het om overdracht gaat. Um, ook de derde bescherming bij overdracht gaat uit van het moment dat je de zaak daadwerkelijk in handen krijgt. Dus het u, u ziet, het loopt nauwkeurig parallel aan de algemene derde bescherming. Nou, dat zijn dan de vereisten voor derde bescherming. En wat is dan het gevolg? In welke vorm wordt die derde bescherming? ...dan beschermd. Bij overdracht... ...wordt de derde beschermd doordat de wet zegt... ...als aan die vereiste is voldaan... ...is de overdracht geldig. En ook hier... ...is het rechtsgevolg van bescherming... ...dat het pandrecht geldig gevestigd werd. Ja, als u het zo hoort, denkt u van... ...waarom moet je daar zo lang over praten... ...als het zo lijkt op wat er bij overdracht gebeurt. Maar het blijkt dat het... ...toch nuttig is om dat te doen, om u dat in te peperen, om de kans zo groot mogelijk te maken dat u het ook inderdaad vasthoudt. Um, de uitzondering bij diefstal, dat loopt een beetje anders bij pandrecht dan bij overdracht. Bij overdracht he, duid ik u aan, de eigenaar kan nog gedurende drie jaar revendiceren. en de verkrijger is wel beschermd als hij het in een bepaalde winkelruimte koopt, zoals die omschreven is in artikel 86. Um, doorbladen ja bij overdracht eh, wordt dus degene die in een winkelruimte koopt beschermd ook als het een gestolen goed is bij pand is dat niet het geval het is u kunt zich voorstellen een handel in gestolen goederen. Als u iets koopt in een winkel... en dan weet u, kunt u ook eigenlijk niet weten dat het een gestolen goed zou kunnen zijn. Dus er is enige reden om u dan te beschermen als koper. Maar het is buitengewoon ongebruikelijk om zaken in pand te nemen in winkels. Dus dat is eigenlijk een praktijk die zich niet voordoet. En daarom heeft de wetgever ook geen reden gezien om daarvoor een uitzondering te maken. Dus de, de eigenaar, degene wiens zaak gestolen is... Die kan, als het vervolgens verpand wordt, het toch als zijn eigen om opvorderen. En degene die het in pand heeft gekregen... die kan zich niet beroepen op het feit dat hij het eventueel in een winkel in pand heeft gekregen. Want zo'n praktijk bestaat eigenlijk niet. Goed. Dat is het geval van bescherming waarbij Andermans goed is verpand. Kan ook zijn is ook een geval waar een vraag van derde bescherming speelt, dat een goed verpand wordt waarop al een ander pandrecht rustte, dat al eerder was verpand. En dan is, niet, um, dan is het niet nodig, of dan zou het te ver gaan, heeft de wetgever gedacht, om de pandhouder al dus te beschermen dat het oudere pandrecht verloren gaat, teniet gaat zoals wel de eigendom verloren gaat bij derde de bescherming, dan is het voldoende dat de latere pandhouder, het jongste pandrecht, wat eigenlijk onbevoegd is gevestigd, toch tot strand komt met hogere rang dan het oudere pandrecht. Ik hoor dat het een beetje ingewikkeld is wat ik zeg. Um, even kijken, hoe zeg ik dat? In beide gevallen, zowel als je andermans goed verpandt als... Wanneer je een, pan, een, een goed verpand waarop al een ouder pandrecht rust, is het zo dat de verkrijger beschermd wordt als aan die vereiste is voldaan. In het geval, het gaat om verpanding van andermans goed, dan blijft het eigendom van die ander, maar dan komt er wel een pandrecht op te rusten. In het geval dat het goed niet van iemand anders was, maar inderdaad wel van de verpander, de pandgever, dan blijft het Eerdere pandrecht wel op het goed rusten. Maar het tweede pandrecht komt tot stand en krijgt meteen de hoogste rang. Dus dat treedt rangwisseling op. Dat was derde bescherming bij roerende zaken. Dat lijkt dus erg op wat er bij artikel 86 boek 3 bij de overdracht van roerende zaken geldt. Als het gaat om... Vorderingen, verpanding van vorderingen, wat dus in de praktijk misschien wel veel belangrijker is, dan is het niet de parallel met artikel 86 die u moet zoeken, maar de parallel met artikel 88. En artikel 88 is ook van toepassing bij verpanding van vorderingen. Artikel 88 staat in de titel over verkrijging en verlies van goederen. En artikel 98, aan het slot van diezelfde afdeling, zegt dat. ...niet alleen bij overdracht van goederen, maar ook bij vestiging van beperkte rechten... ...de voorgaande bepalingen van toepassing zijn. Dus ook artikel 88 is van toepassing als een vordering door een beschikkingsonbevoegde in pand is gegeven. Nou, ook hier geldt dan, net als bij artikel 86, dat het alleen maar dient die derde bescherming om beschikkingsonbevoegdheid... ...te repareren, dus niet om titelgebreken te repareren. Niet om handelingsonbekwaamheid te repareren, alleen maar beschikkingsonbevoegdheid. Er moet een titel zijn, de vestigingsvereisten moeten zijn voldaan. En als u artikel 88 goed leest, dan ziet u dat de bescherming daar beperkter is dan bij 86... ...omdat alleen gerepareerd wordt de onbevoegdheid van de pandgever... Die het gevolg is van een titel of leveringsgebrek. in een vorige over dat. Ik vind het altijd een hele mond vol. Maar je moet die zodra u er een vraag over krijgt, moet u die, die bepalingen gewoon echt naast leggen en met de vinger even goed die bepaling lezen. Dan komt u eruit. Maar u moet in uw hoofd houden: 88 beschermd beperkter dan 86. Om in aanmerking te komen voor derde bescherming bij verpanding van vorderingen, geldt dan als extra eis niet alleen dus dat er een titel voor die verpanding is en dat aan leveringsvereist is voldaan, daar geldt als extra eis dat de verpanding ook is meegedeeld aan de debiteur van de vordering. En dat betekent dus dat een, zolang een pandrecht stil is, zolang er alleen maar een act is en geen mededeling. ...aan de debiteur, dat er geen, geen sprake kan zijn van derde bescherming. Pas als er is meegedeeld aan de debiteur, kan er eventueel een beroep worden gedaan op derde bescherming. En die mededeling, die mag je niet nog doen als je inmiddels al weet hoe de vork in de steel zit... ...als je inmiddels al weet dat je het in pand hebt gekregen van een beschikkingsonbevoegde, Er is alleen maar bescherming als je op het moment dat je het meedeelt, het pandrecht aan de debiteur... ...als je op dat moment nog te goed trouw bent... Net als bij die in de machtverkrijging van roerende zaken geldt hier dat op het moment dat dat pandrecht uh, niet meer stil is, dat op dat moment er sprake moet zijn van goede trouw om te worden beschermd. Geen sappige kost merk ik, maar wel steeds hetzelfde. Nou, dit loopt ook parallel met wat we eerder zeiden, pandrecht op vorderingen. Hoe word je dan beschermd als aan die voorwaarden is voldaan? Hoe word je beschermd? En ook hier kun je weer het onderscheid maken tussen verpanding van andermans goed... verpanding van andermans vordering. Dan ontstaat er een geldig pandrecht, dat is de wijze van bescherming. Als je voor bescherming in aanmerking komt, dan wordt de verpanding geldig geacht. Um, en het grote verschil met verpanding van roerende zaken is dat bij een verpanding. Terwijl de vordering al eerder was verpand, dan is er geen bescherming. Dan biedt artikel 88 geen bescherming. Nou, Dat is in een vogelvlucht en ik merk dat dat lastig over te brengen is, is dat de derde bescherming. En dan heeft u dus in het eerste stuk voor de pauze gezien hoe een pandrecht tot stand kan komen... En in de tweede plaats dat als er iets schort aan de beschikkingsbevoegdheid, hoe dat dan toch nog gerepareerd kan worden door middel van derde bescherming. Ik raad u aan om dat allemaal goed nog eens even na te lezen. Maar het stramien heeft u nu met deze sheets en wat ik erover verteld heb, heeft u in ieder geval uh, voorgeschoteld gekregen. Ik denk dat het tijd is om even te pauzeren. Goed, dus de vestiging van pandrecht hebben we gehad. Eventuele reparatie van gebreken in de beschikkingsbevoegdheid hebben we gehad, de derde bescherming. Nu gaat het erom na de pauze van, wat doe je nou eigenlijk met zo'n pandrecht? Als je het hebt, even aangenomen dat er dus geldig gevestigd is, of derde bescherming zorgt voor een geldig pandrecht, wat doe je er dan eigenlijk mee? Het is een zekerheidsrecht, daar hebben we het vorige week over gehad. Dus het gaat erom, je hebt dat, om je te kunnen verhalen, als jouw geldvordering niet wordt voldaan. Als de bank geld heeft uitgeleend, wil de bank graag dat er terugbetaald wordt en dat pandrecht strekt tot zekerheid van die terugbetaling. Dus het is de bedoeling dat als de onderneming niet meer kan betalen, dat de pandhouder, dat de bank zich met dat pandrecht toch nog zijn geld terugkrijgt. En we hebben voor zekerheidsrechten in het algemeen... Vorige week gezien dat een aantal bevoegdheden dan aan de zekerheidsgerechtigde, aan de pandhouder, aan de bank, ten dienste staat. Staan. Staat. Ja, staat, aantal, staat. Um, namelijk de bevoegdheid om paraat te executeren. Executie, ten uitvoerlegging. Dus als, er, als de bank zaken in pand heeft en de lening wordt niet terugbetaald... De onderneming komt in verzuim te verkeren, pleegt wanprestatie, betaalt niet meer. Dan mag de bank overgaan tot parate executie. Dat betekent dat hij de zaken mag verkopen. Hij hoeft niet, zoals we vorige week voor gewone schuldeisers behandelden... ...hij hoeft niet de weg te volgen van eerst een executoriale titel halen. Hij hoeft niet eerst een rechtszaak aan te spannen tegen zijn cliënt... Hij heeft geen executoriale titel nodig, hij mag paraat executeren. Hij hoeft ook niet eerst beslag te leggen, hij hoeft niet een deurwaarder in te schakelen om een beslagexploot uit te brengen. Nee, hij mag de zaken, als hij ze in vuistpand heeft, als hij ze onder zich heeft, mag hij ze gaan verkopen. Dat is dus hartstikke handig. Overigens, om te verkopen, heeft hij dan toch weer een deurwaarder nodig, want die verkoop moet in het openbaar gebeuren... En u heeft vast wel eens notarissen op de televisie gezien als er iets geveild werd in het openbaar. Nou, die notaris die moet daar zitten van de wet als er iets in het openbaar geveild wordt. En zo is het bij executie van pand ook zo. Dat, moet, dat moet in het openbaar en er hoort dan een deurwaarder bij te zijn. Maar in ieder geval is hij niet afhankelijk van eerst een vongenshamen. Dus het is een, een makkelijke weg om tot executie te komen. We zullen de volgende week, als we het over hypotheek hebben, zullen we zien dat als er verschillende hypotheekrechten zijn gevestigd op een goed dat het niet uitmaakt welke hypotheekhouder executeert. Elke hypotheekhouder mag executeren en alle hypotheekrechten gaan bij die verkoop worden van het goed afgehaald. Bij pand is dat een beetje anders. Daar moet eigenlijk de eerste pandhouder wel executeren als een goed twee keer is verpand dan is het alleen maar zinvol dat de eerste pandhouder executeert. Want als de tweede doet, die mag het wel doen, maar dan blijft het oudste pandrechter op rust. Dat, is dus, dat leidt niet tot een hoge waarde bij de verkoop. Maar goed, dus parate executie is het voornaamste wapen dat de bank, dat de pandhouder heeft, als zijn lening niet wordt terugbetaald. En vaak zie je dat als de bank niet meer betaald wordt, dat de onderneming failliet gaat. Want vrijwel alle ondernemingen die draaien tegenwoordig op geleend geld... en maar in heel beperkte mate met eigen vermogen. Dus als de bank zegt van ja, als jij mijn lening niet terugbetaalt... dan ga ik tot executie over... dan zal dat ook wel betekenen dat zijn onderneming... zijn andere schulden niet meer kan betalen... als de lening is opgezegd. Nou, dan leidt dat tot faillissement. En dan heeft de pandhouder zijn tweede wapen. Hij is separatist. Hij is separatist. Hij mag ook in faillissement zijn pandrecht uitoefenen... En is daarvoor niet afhankelijk van dat faillissement. Hij hoeft niet te wachten tot de curator bedacht heeft dat die goederen verkocht moeten worden. Hij mag dat zelf doen. Het is wel zo dat sinds een jaar of tien, vijftien, in de faillissementswet staat dat de curator een afkoelingsperiode kan gelasten Een periode waarin eigenlijk even niemand wat mag doen. Een afkoelingsperiode waarin de curator de gelegenheid krijgt om de boedel te inventariseren... en om misschien te kijken of de onderneming in zijn geheel kan worden verkocht. Zo'n afkoelingsperiode die uh, drie maanden duurt in beginsel. Die afkoelingsperiode zal ook door pandhouders in acht moeten worden genomen. En ook door hypotheekhouders. Maar los daarvan, als die drie maanden om zijn, dan mag de separatist uh, tot verkoop overgaan... Zonder dat hij in principe met de curator te maken heeft. Dat is het tweede punt waarop die pandhouder dus een veel sterkere positie heeft dan gewone schuldeisers. Want gewone schuldeisers die moeten in, faillissement, in geval van faillissement hun vordering insturen naar de curator en dan maar afwachten of er nog geld uitkomt. Die pandhouder mag dat dus buiten het faillissement om. En het derde aspect waardoor pandhouders hoger zijn, of althans een hogere positie hebben dan gewone schuldeisers, is dat ze voorrang hebben. He, want het feit dat je paraat mag executeren, zegt op zichzelf nog niks over wat er met die opbrengst gaat gebeuren. Ik kom straks nog terug op, op, op wat er met die opbrengst dan gebeurt, maar als verschillende personen beslag leggen en er komt een opbrengst... ja, dan moeten ze allemaal op voet van gelijkheid met elkaar delen. En zo zou dat ook bij parate executie voorstelbaar zijn. Maar de pandhouder heeft voorrang. De pandhouder, als er een opbrengst verdeeld moet worden... heeft in principe voorrang boven andere schuldeisers. En er zijn maar heel weinig schuldeisers die nog weer een hogere rang hebben dan de pandhouder. Dat is met name de fiscus. En dat zie je dus altijd in faillissement, een harde strijd tussen de fiscus... ...en de banken als pandhouder. Goed, dus dat zijn in algemene zin de bevoegdheden... ...die de positie van de pandhouder aantrekkelijk maken... Als het tot, als het, nee, ...niet alleen als het tot faillissement komt, maar ook daarbuiten. Om tot uitoefening van die bevoegdheden op, over te gaan... ...moet je natuurlijk wel handelen... Je moet wel wat doen. Als je een stil pandrecht hebt, dan hoeft niemand daarvan af te weten. Maar je moet dan wel zorgen dat je op dat moment wel zorgt dat mensen ervan te weten krijgen. Um, dus bij vorderingen, stil pandrecht op vorderingen... is het zo dat de stille pandhouder, de bank, de bevoegdheid heeft... ...om dat stille pandrecht in een openbaar pandrecht om te zetten. Dus een onderneming die in het kader van een lening... ...al zijn vorderingen aan de bank heeft verpand... ...die zal dat over het algemeen doen door een stil pandrecht... ...en dus nog geen mededeling aan zijn klanten doen... ...aan zijn schuldenaren doen. Maar het is een bevoegdheid van de stille pandhouder om die mededeling wel te doen en door die mededeling te doen... dat stille pandrecht om te zetten in een openbaar pandrecht, in een volledig pandrecht. Dat mag de bank, dat mag de pandhouder alleen maar als er wanprestatie dreigt. Dus, dus als je afspreekt dat je een stil pandrecht vestigt op al je vorderingen... is het niet de bedoeling dat de bank een week later al jouw klanten aanschrijft... van luister, al die vorderingen op u... Die zijn aan mij verpand. En als u gaat betalen, moet u aan mij bank betalen. De bevoegdheid van de bank om mededeling te doen aan de debiteuren. Die bestaat alleen als het misdreigt te gaan. Als het met die lening misdreigt te gaan. Alleen bij dreigend tekortschieten door de schuldenaar. Dat geldt bij stilpandrecht op vorderingen. En dat geldt ook... Bij stil pandrecht op roerende zaken, ook daarvan, hè, want daarvan bij dat stille pandrecht op roerende zaken was afgesproken, nou beste onderneming, je mag die spullen, die machines in je onderneming blijven gebruiken. Het is een stil pandrecht, ik heb wel een pandrecht, maar voorlopig doen we nog even alsof er met de onderneming niks aan de hand is. Op het moment dat het misdreigt te gaan, op het moment dat die lening niet afgelost wordt, of de termijnen niet afgelost worden, op dat moment heeft de... De bank, de stille pandhouder, de bevoegdheid om te zeggen, nou geef die machines dan maar aan mij, dan neem ik ze mee. En door ze in zijn macht te krijgen, bewerkstelligt de bank dat dat stille pandrecht dan voortaan een volledig, een openbaar pandrecht is. Een vuistpand, zo u wilt. Dus die bevoegdheid heeft de bank, maar die heeft hij alleen als het met die lening misdreigt te gaan of mis is gegaan uiteraard. Goed, dus het opwaarderen van het stille pandrecht tot een openbaar pandrecht. Dat is een bevoegdheid. En dan een andere bevoegdheid bij vorderingen. Verpanding van vorderingen. Vorderingen op afnemers. Is het incasseren van die vordering. Um, dat is artikel 246 van boek 3. We moeten, die bepaling is... is, is is heel belangrijk. Je moet u echt eens een keer heel rustig doorlezen. En dan misschien nog een keer heel rustig doorlezen. Volgens mij is hij wel te begrijpen. Is hij is behoorlijk duidelijk geformuleerd. Maar er staat van alles en u moet dat echt eens goed op u in laten werken. Want het is een, een beetje ingewikkeld hoe dat zit met zo'n vordering. He, stelt u zich voor. Onderneming heeft al zijn vorderingen op afnemers aan een bank verpand. Die afnemers die weten daar niks van. Die hoeven daar niks van af te weten. Ja, misschien zullen ze het vermoeden... maar in ieder geval zijn ze daarvan nooit op de hoogte gesteld. Dus zo'n afnemer die weet in principe niet beter... dan dat hij moet betalen aan de onderneming gewoon. Hè? Dus zijn wederpartij... van wie die een, een, een levering heeft gekregen. Nou, nou gaat het er bij verpanding van vorderingen vaak om... dat... Als het misdreigt te gaan, dan ontstaat er een spanning. Dan, enerzijds wil natuurlijk de onderneming nog heel graag dat er vorderingen geïncasseerd worden, gestort worden op de uh, rekening van de onderneming. En aan de andere kant, die bank die heeft er belang bij dat die vorderingen dan langzamerhand aan die bank betaald worden. Zolang het pandrecht stil is, zolang het pandrecht niet is meegedeeld aan die afnemers... Moet er betaald worden aan de onderneming. Kunnen ze niet zomaar aan die bank betalen. Die bank die ze dus ook niet hoeven te kennen. Zolang het pandrecht stil is, is alleen de pandgever, de onderneming, bevoegd om te innen. De bank mag nog niet innen. Als het pandrecht is meegedeeld en als het niet meer stil is, dan is alleen de bank bevoegd tot innen. Dus het is nuttig voor de bank om op een zeker moment tot mededeling over te gaan, want dan kunnen alle vorderingen geïnt worden. Maar je wil ook niet te vroeg mededeling doen, want als je het doet, ja, dan laat je ook een beetje merken dat het moeilijk gaat met die onderneming. Als je als afnemer een brief krijgt van een bank van beste afnemer van onderneming A, voortaan moet u aan mij betalen, want ik ben de pandhouder, dan weet zo'n afnemer dat er kennelijk geldproblemen zijn. Dus het is heel gevoelig wanneer dat omslagpunt zit tussen mededeling doen en dus de indingsbevoegdheid over laten gaan. Dan nog even, daar ga ik zo op verder over, over hoe daar in de jurisprudentie mee om wordt gegaan. Nog even moet ik u uitleggen wat er gebeurt als er dan betaald wordt. Kijk, als die bank mededeling heeft gedaan van zijn pandrecht en dus niet langer stil pandhouder is, maar openbaar pandhouder, dan mag hij vordering innen. Van wie is dan dat geld wat hij int? He? Het, het ligt misschien voor de hand om te denken dat als die bank het geld int, dat het geld ook van de bank is. Maar dat is niet zo. Want artikel 246 lid 5, en daarom beveel ik u dat artikel ter lezing aan. Daar kunt u in lezen dat als de pandhouder een vordering int, dat het geld wat er dan betaald wordt, dat is niet van de bank, dat blijft geld van de onderneming. Alleen, er komt een pandrecht op te rusten. He, dus het geld dat betaald wordt omdat er een schuld aan de onderneming was, dat geld wordt ook eigendom van de onderneming, maar de bank als pandhouder krijgt in plaats van zijn pandrecht op de vordering een pandrecht op het geld dat geïnt is. Dus dat is weer een vorm van zaaksvervanging waarbij uh, datgene wat in de plaats treedt voor die vordering, namelijk het geld waarmee ...betaald is, eh, eh, belast wordt met het pandrecht dat eerst op de vordering zat. Dus bij inning van verpande vorderingen, door de pandhouder, wordt de pandhouder niet eigenaar van het geld, maar pandhouder van het geld. 246 lid 5. En dan komen we straks... Want aan een pandrecht op geld heb je op zichzelf misschien ook nog niet zoveel. Je wil natuurlijk uiteindelijk dat je gewoon dat geld ook echt mag inpikken. Daar komen we straks bij de executie nog even op terug. Um, maar ik wil nu eerst verder gaan over een belangrijk arrest. Mulder tegen de Credit Lyonnais Bank. En dan ziet u in dat arrest weer die spanning van dat omslagpunt. Wie mag er innen? Mag de onderneming zelf innen? Of doet de bank dat? Als pandhouder die zijn pandrecht heeft meegedeeld. En het belang daarvan. In dat arrest heeft de Hoge Raad uitgesproken, wat ook al uit de wet voortvloeit, heeft uitgesproken dat als de bank niet int, ja, dat de bank ook echt achter het net vist met die vordering. Als, de, als het gaat om een Stil pandrecht dat niet is meegedeeld en de afnemer betaalt aan de onderneming, dan gaat die vordering teniet. Dat snapt u. Als de vordering betaald is, dan bestaat er geen vordering meer. Als de afnemer zijn schuld aan de onderneming heeft betaald, gaat de vordering teniet. Hij gaat dus ook het pandrecht op die vordering teniet. Vorderingen hebben maar een beperkt... Bestaansduur. Ze bestaan maar totdat ze zijn voldaan, totdat ze zijn betaald. Door betaling verdwijnt de vordering. En de bank die vorderingen in pand heeft gekregen, die heeft ook alleen maar iets in pand, zolang die vorderingen bestaan. Als de afnemers gaan betalen en daardoor gaan die vorderingen teniet, dan gaat ook het pandrecht teniet. Dus betaling van de vordering aan de onderneming leidt ertoe dat de vordering teniet gaat en dat de bank ook geen pandrecht meer heeft. Ook niet op de opbrengst. Want wat ik net zei, de stille pandhouder die een vordering int, die hem zelf int, die krijgt een pandrecht op het geld. Maar de afnemer die betaalt aan de onderneming, die zorgt ervoor dat de vordering verdwijnt en dat ook er geen pandrecht meer bestaat. Is dat duidelijk? Dat staat in Mulder tegen Kedrie-Lionair-Bank. Dus de pandhouder heeft pech als er betaald wordt aan de onderneming. Hij heeft geen recht op afgifte van het geld en het pandrecht gaat er niet. En nou zei ik u aan het begin dat dat stille pandrecht de opvolger is van fiduciaire eigendom. Onder het oud-BW had je geen stille pandrecht, maar bestond er zoiets als fiduciaire eigendom. In het nieuw BW is dat verboden. Maar is in plaats daarvan het stille pandrecht... ...in de wet opgenomen en op een aantal punten zie je daar nog sporen van... ...dat het van die geschiedenis, van die fiduciaire eigendom. Want onder het oude recht kunt u zich voorstellen... ...dan waren dus vorderingen, werden niet stil verpand... ...maar ze werden fiduciair overgedragen aan de bank. En dan was het een heel ander verhaal. Want als je een, als dan een afnemer aan de onderneming betaalt... ...dan betaalde die een vordering die van de bank was. Die was fiduciair aan de bank overgedragen. En weliswaar wist die afnemer dat misschien niet... Maar het geld wat er dan betaald was, was geld van de bank. Dat stil pandrecht heeft dus een andere constructie. Als er dan betaald wordt door de afnemer aan de onderneming, dan gaat het pandrecht er niet. Maar de Hoge Raad heeft dat een beetje verzacht. En ik vind zelf dat het op zich niet in het systeem past, maar het, is wel, het zorgt wel voor continuïteit met het oude recht. Um, als er betaald wordt door een afnemer aan de onderneming en die onderneming is failliet... En dan wordt er dus betaald aan de curator, dat begrijpt u. In zo'n geval houdt de, de, de bank, de ex pandhouder houdt wel voorrang. Voorrang, pand geeft een voorrang. Maar als het pandrecht er niet is, zou je verwachten dat er ook geen voorrang meer is. Als een afnemer aan een onderneming betaalt, of aan de curator betaalt. Als we dan enerzijds zeggen... Het pand, de vordering gaat er niet en dus het pandrecht gaat er niet... dan zou je eigenlijk verwachten dat je dan ook moet zeggen... dan gaat dus ook de voorrang van de pandhouder er niet. Maar nee, zegt de Hoge Raad in dat arrest... Uh, weliswaar gaat het pandrecht er niet... weliswaar gaat de vordering er niet als er betaald wordt aan de curator. Maar de voorrang van de pandhouder op die opbrengst blijft wel in stand. En dat is dus... Als er dan betaald wordt, dan uh, gaat de vordering er niet... Om de, de ja, ja. Nee, dat is een hele goede vraag, dat is een hele goede vraag. Um, die, de regel dat de pandhouder voorrang houdt op datgene wat er aan die onderneming is betaald in faillissement. Die geldt alleen in faillissement. Dat is ook de enige situatie waar het er echt toe doet. Het is eigenlijk altijd bruikbaar voor wanneer dat nog kan. Wanneer het nog kan. Maar om dat te kunnen doen moet je eerst mededeling doen. En dat wil je als bank liever niet, want als je dat doet, laat je merken dat het slecht gaat met de onderneming en dan gaan ze al heel snel failliet. Dus banken zitten echt heel goed te kijken van, moeten we nou al overgaan tot mededeling, of is het beter om de onderneming nog even ruimte te laten. Maar goed, als er dus faillissement is en er wordt aan de onderneming, aan de curator betaald, dan gaat het, de vordering in het pandret niet, maar de voorrang niet. Als er buiten faillissement wordt betaald, geldt dat niet. Ehm... Um, ...en dat het buitenfaillissement, uh, die, die regel dat het buitenfaillissement niet geldt... ...dat staat in dat tweede arrest wat ik op die sheet heb gezet, Rabobank tegen Knol... ...want daar was hetzelfde geprobeerd voor een situatie buiten faillissement. Nou, heeft die bank daar nou veel aan? Dat is een voorrang behoud. Het is op zich natuurlijk prettig. Het was, het was vervelend om te merken dat het pandrechten niet ging... Als er betaald wordt aan de curator. Het was een pleister op de wonden. Dat die voorrang toch bestaat. Maar het is wel geld dat in de faillissementsboedel zit. En dan heb je... Dan is het misschien nog wel fijn dat je er voorrang op hebt. Maar in faillissement gaan altijd de kosten van de curator voor. Als een faillissement wordt afgewikkeld. Dan wordt het eerst het salaris van de curator betaald. Dat heet de algemene faillissementskosten. Vaak blijft er als die voldaan zijn een stuk minder over voor de rest. En de bank heeft dus weliswaar voorrang als er betaald wordt aan de curator. Maar moet wel meedelen in de algemene faillissementskosten. En dat maakt dat het voor de bank toch nog steeds een stuk aantrekkelijker is om parate executie toe te passen, want bij parate executie buiten de boedelom hoef je niet mee te betalen aan het salaris van de curator. Maar goed, zoals ik al zei, om paraat te kunnen executeren... moet je wel mededeling hebben gedaan van je, pandhouding, van je, van je pandrecht. Dus het mag geen stil pandrecht meer zijn. Nou, dan heeft de Hoograad nog wat gezegd in dat arrest Mulder... tegen Krediet Bank. En eigenlijk is dat veel belangrijker. Want lucratiever voor de bank... Die bank heeft aan, dat voorrang, aan die voorrang die die behoudt wel iets, maar niet zo heel erg veel, want de salariskosten van de curator gaan voor, maar er is nog iets. Vaak heeft zo'n onderneming die een lening bij een bank heeft, heeft ook zijn bankrekening bij die bank. Op het briefpapier van de onderneming staat altijd, staan altijd bankgegevens vermeld. Oh, dat moet ik niet doen. Wat een bank graag zou willen, is alles wat op die bankrekening binnenkomt, eventueel, als dat mag, verrekenen met wat ze nog te vorderen hebben van zo'n onderneming. He? Verrekenen, ik moet jou iets betalen, jij moet mij iets betalen. Nou, we strepen dat tegen elkaar weg. Dat is hartstikke handig verrekenen. En een bank zal dat heel graag doen. Want die bank heeft die lening nog terug te vorderen van de onderneming. Als het nou zo is dat er ook nog iets is wat zij moeten betalen aan die onderneming, dan kunnen ze dat lekker verrekenen. Nou, en wat zouden ze eventueel kunnen verrekenen? Dat zijn betalingen die op die bankrekening binnenkomen. Dus wat een bank graag wil is dat als er afnemers zijn die niet aan de bank betalen, maar wel op een bankrekening bij die bank betalen, dan zou die bank heel graag dat geld verrekenen met wat ze van de onderneming nog te vorderen hebben. Dat kunt u zich voorstellen. Nou, is het in de faillissementswet zo dat daar... Kijk, in het algemeen mag je heel snel verrekenen in het Nederlandse recht. Artikel 127 boek 6 geeft ruime mogelijkheden om te verrekenen. Maar in de faillissementswet zijn die mogelijkheden beperkt. Je mag in faillissement, een beetje grof gezegd... niet meer verrekenen met nieuwe dingen die je uh, te vorderen hebt van de failliet. Dus het moet gaan om verrekening van dingen die van voor het faillissement dateren. Artikel 53 en 54 van de faillissementswet Die houden beperkingen in voor de bank om zich op verrekening te beroepen. Nou, het, het voert een, een beetje te ver om dat precies uit te diepen. Maar u moet wel weten dat de mogelijkheden beperkt zijn voor de bank. En in dit arrest, mulder credi bank heeft de Hoge Raad wat ruimte gegeven aan de banken om in meer gevallen te verrekenen. Ze mogen namelijk ook verrekenen. Datgene wat er binnenkomt op een bankrekening bij die bank. Een bankrekening dus van de onderneming. geld wat ze zouden moeten afstaan aan die onderneming. Als het gaat om betalingen op verpande vorderingen. Dus dat pandrecht. Ja, het is ingewikkeld ja. Een afnemer die wil betalen aan een onderneming. Die zal dat doen op de bankrekening van die onderneming. Als dat een bankrekening is die bij die bank wordt aangehouden... Van wie de onderneming geld heeft geleend, dan zou dat mooi uitkomen voor die bank. En dan zouden ze dus kunnen zeggen: ja, kijk, ik moet dat aan jou afdragen, datgene wat op uw bankrekening is gestort. Maar tegelijkertijd heb ik nog geld te vorderen van jou uit die lening. Dat wil ik graag verrekenen. Nou, normaal gesproken zijn daar beperkingen aangesteld in faillissement, artikel 53 en 54 van de faillissementswet. Die maken het de bank eigenlijk alleen maar mogelijk om voor oude dingen die ze binnengekregen hebben te verrekenen. En niet voor dingen die na faillissement binnenkomen. En in dat arrest Mulder is gezegd, nou als het gaat om een verpande vordering die is betaald op zo'n bankrekening, dan mag je hem wel verrekenen. Nou, en, en dat verrekenen, dat betekent voor de bank natuurlijk dat ze die hele opbrengst hebben. Dat ze die hele opbrengst kunnen afboeken op hun uh, lening. En hoeven ze dus niet nog salariskosten van de curator van te betalen. Dus u kunt zich voorstellen dat die regel bij spontane betaling et cetera, voor de banken eigenlijk een veel belangrijker aspect is van dat Arrest-Mulder-Credilionair-Bank. Dat was wat ik u daarvan duidelijk wilde maken. Nou, Rabobank Knol heb ik gezegd, hè, er is, behalve in faillissement, is ook wel eens geprobeerd om eh, buiten faillissement te kijken, hoe dat nou gaat als er betaald wordt op een vordering die stil verpand is, als de... Dat is de pandgever, dus de onderneming zelf zo'n vordering int. Nou, we weten dan dat de vordering teniet gaat door die betaling. We weten dat dan ook het pandrecht teniet gaat. Maar is het nou zo dat ook de voorrang teniet gaat? In faillissement is dat niet zo. Mulder-Credilionet-Bank. In rabobank Nol heeft Hooggeraad gezegd, nou buiten faillissement geldt dat niet. Dus die stille pandhouder, de bank, die heeft een wat moeilijke positie waarbij die heel goed moet kijken naar de onderneming, is die nog levensvatbaar of niet, moet ik mededeling gaan doen van mijn pandrecht of niet, moet ik de lening opzeggen of niet. En vaak zie je dat de bank voor het faillissement al tot actie overgaat, dat, dat zij het initiatief nemen voor het faillissement, dat door het opzeggen van de lening de onderneming failliet gaat. Maar dat is niet altijd zo, kan ook een andere oorzaak voor het faillissement zijn. En als, als dat zich voordoet, dan heb je dus een faillissement van een onderneming waar nog een bank ook in zit met stille pandrechten. Dan heeft die stille pandhouder een beetje een benarde positie. Want als er betaald wordt aan de curator, ja, dan is de vordering weg pandrecht weg hebben we ze dus nog wel dat die voorrang, maar ja, dat is dan toch niet helemaal lekker, hebben we net gezien. Dus eigenlijk zou die stille pandhouder snel tot mededeling moeten overgaan. Die zou snel moeten zorgen dat alle afnemers op de hoogte worden gesteld van dat stille pandrecht, van dat dan niet meer stille pandrecht. Eigenlijk zou de bank dus snel een briefje moeten sturen naar alle afnemers van voortaan moet u aan mij betalen. Dan wordt het stille pandrecht een openbaar pandrecht. Um, dan zijn ze zelf inningsbevoegd, hebben we net gezien. En dat is dus die sterke positie dan. De curator heeft precies de tegenovergestelde positie. De curator heeft er belang bij dat het stille pandrecht niet wordt meegedeeld. Want zodra het is meegedeeld, ja, dan vloeit al dat geld verder naar de bank. Dus er is een spanning tussen de curator en de bank in faillissement. En de arresten ING Donk en Ham tegen ABN AMRO vrij recente arresten, die gaan daarover. Die gaan namelijk over de vraag van... hoe moet de curator zich nou opstellen tegenover zo'n bank? Hoe moet de curator daarmee omgaan? Mag de curator als een haas... alle afnemers aanschrijven en zeggen van... u moet nu als de donder betalen op de faillissementsrekening, voordat eventueel die bank mededeling kan doen? Mag dat? Hoe zit het... Hoe zit het eigenlijk met die bank als hij die briefjes zou willen schrijven? Hoe weet hij eigenlijk aan wie die briefjes geschreven moeten worden? Want we hebben gezien, die pandakte, daar hoeft niet veel in te staan. Nee, daar is de Hoge Raad helemaal opgeschoven van een systeem waarbij de computerlijsten aan de pandakte vast zaten, waarop in ieder geval elke vordering het bedrag vermeld stond, naar een systeem. Dat is dus nu mag van de Hoge Raad, waarbij het heel algemeen geformuleerd wordt. Waarbij in de pandakte alleen maar staat, de onderneming verpandt al zijn vorderingen. Al zijn bestaande vorderingen en al zijn vorderingen die nog zullen ontstaan uit bestaande rechtsverhoudingen. Ja, daar kan de bank niet uitzien waar die briefjes dan eventueel heen, heen moeten. Dus die bank is ook nog een keer afhankelijk van de curator, als het er om gaat, adresgegevens van afnemers. Dus ook daar heeft de curator, ja... Als het de curator erom gaat om die boedel zo groot mogelijk te maken... dan wil hij liever niet medewerking verlenen aan een bank... met het afgeven van adresgegevens. En ook daar gaan die arresten over. Namelijk in hoeverre moet een curator een bank dan medewerking verlenen. Nou, in dat eerste arrest, ING tegen Verdonk... is in elk geval vastgesteld dat de curator niet actief iets hoeft te doen. Het is niet zo dat de curator... ...moet waken voor de belangen van de bank door te zeggen van... ...beste bank, ik wacht even op u. Wilt u mededeling doen aan de afnemers, dan uh, doe ik even niks. Uh, uh, en u heeft uh, van mij een maand de tijd. Dat hoeft de curator niet te doen. Dus op zich is het aan de bank zelf om te waken voor zijn eigen belangen. Die moet zelf bijhouden, is de onderneming failliet? Nou, dat weten ze altijd. En zo ja... Moet ik nu actie ondernemen. De curator heeft niet het initiatief daar. Maar, zegt de hoge raad, aan de andere kant moet de curator zich wel een beetje netjes opstellen. Die mag niet als een haas de afnemers gaan aanschrijven. Mag niet zeggen van u moet nu betalen. Uh, anders krijgt u een kort geding. De curator moet zich terughoudend opstellen. Moet dan toch in die zin rekening houden met de positie van de bank. Dat eigenlijk de bank even de tijd moet krijgen om zich te realiseren dat er een stil pandrecht misschien opgewaardeerd moet worden tot een openbaar pandrecht en, uh, uh, en moet de tijd krijgen om die briefjes te schrijven. En zegt de hoograad 14 dagen, nou dat is voldoende voor een beetje bank om dit soort acties uit te voeren. Dus vanaf ING Verdonk was duidelijk dat de curator niet als een haas alles mag gaan incasseren. Wat nog niet duidelijk was in dat Arrest ING verdonk is dan... Um, hoe dat zit, Ja, ik moet even nadenken, hoe dat zit als die bank dan toch nog een beetje te traag is. Hè? Die krijgt 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Dat weten we sinds 2007. Maar ja, sommige banken die, die, die hebben er dan toch druk met andere dingen... Die slagen er niet in om die 14 dagen termijn te benutten. En die hebben misschien ook nog niet al die adressen bij elkaar, dus dan duurt het wat langer. Die hebben misschien aan de curator gevraagd, mogen wij die adressen hebben? En dan zegt de curator van, nou, daar voel ik eigenlijk niet voor. Hoe zit dat dan? In die tweede procedure van meneer Ham, ook een curator tegen de ABN AMRO, heeft de Hoge Raad daaraan toegevoegd. Heeft eigenlijk is de banken nog verder tegemoet gekomen heeft gezegd, zodra de bank zegt, zodra de pandhouder zegt dat hij wil overgaan tot mededeling. En dat zal de bank eigenlijk, als het een goede bank is, willen. Zodra de bank dat zegt, dan mag de curator niet meer zelf incasseren. Dus ook als dat na drie weken is, zodra de bank zegt van, ik wil mijn stilpandrecht opwaarderen en ik wil er gebruik van gaan maken. Dan mag de curator niet meer zelf proberen te gaan innen. Het is niet zo dat hij onbevoegd is in de zin van uh, dat hij niet, want uh, het blijft een vordering van de onderneming en hij als curator is nu eenmaal aangesteld om namens die onderneming te handelen. Het is niet zo dat als je dan aan de curator betaalt, dat dat onbevoegd ontvangen is, onverschuldigd betaald of wat ook. Nee, dat niet. Maar de curator moet zich gedijst houden. Dat is wat de hoograad eigenlijk bedoelt. Zodra de bank zegt van ik wil mijn positie uitoefenen, dan moet de curator terughoudend zijn. En verder heeft de Hoograad uitgesproken dat de curator ook niet flauw mag zijn met de boekhouding. Moet de bank in staat stellen, zoals ook de onderneming dat had moeten doen, om adresgegevens te verschaffen, zodat die afnemers benaderd kunnen worden. Dus eigenlijk een, een uitspraak die erg gunstig is voor stille pandhouders, voor banken. Uh, uh, je zou kunnen zeggen, het, het is minder belangrijk voor die banken geworden om al voor het faillissement... Op tijd die mededeling te doen. En dat kan dus meer ruimte bieden aan ondernemingen. Het kan zijn dat, banken, dat ondernemingen daardoor meer ruimte krijgen van hun bank om ook door te gaan als het moeilijk is. Want die bank kan ook na het faillissement door één mededeling aan de curator een sterke positie verwerven. Het hoeft niet bang te zijn dat de curator ze voor is. Dat is ham tegen ABN AMRO. En ja, heel logisch: als de curator toch stout is, als de curator. Toch actief in, ja, dan moet het geïnde worden afgedragen aan de bank. Dat is de consequentie natuurlijk als je niet doet wat je moet doen. Nou, dan ben ik klaar met die positie bij het innen van vorderingen en dan kom ik tenslotte aan hoe dan die executie in zijn werk gaan. We hebben vorige week heb ik iets gezegd over hoe dat voor gewone schuldeisers in zijn werk gaat. Ik heb u gezegd er moet een executoriale titel gehaald worden, moet beslag gelegd worden, en dat leidt uiteindelijk tot verkoop van datgene wat in beslag is genomen. Nou, ook bij pand is het zo. Nee, ik moet het anders zeggen. We hebben bij paraat executie gezien. Je hoeft geen executoriale titel te halen, <tus> je hoeft geen beslag te leggen, maar wat er wel moet plaatsvinden is executie, openbare verkoop van datgene wat verpand is. Dat zegt artikel 250 lid 1. Dat is de hoofdregel. Als je iets in pand hebt en je gaat, je gaat je verhalen, dan zul je dat goed moeten verkopen. Je mag het niet je toe eigenen. Op die hoofdregel dat je het pand moet verkopen, bestaat eigenlijk... Er bestaan een paar uitzonderingen, maar de belangrijkste heb ik voorop gezet. Dat is als het pand bestaat uit geld. En dan kom ik even terug op wat ik net zei. Als een vordering verpand is... ...en de pandhouder, de bank, mag die vordering innen, dus een openbaar pandrecht... ...dan is dat geld nog steeds van de onderneming. Het wordt niet geld van de bank daardoor, alleen er komt een pandrecht op dat geld te rusten. Dus als er een pandrecht op geld rust, is dat meestal omdat het een, eerst een vordering was die verpand is... ...en die werd geïnd door de pandhouder... En dan blijft dat geld, of dat blijft dan van de onderneming, maar er rust een pandrecht van de bank op. En als het tot executie komt, als de bank tot parate executie overgaat, omdat de lening niet is terugbetaald, dan hoeft dat geld niet verkocht te worden. Want dat zou natuurlijk nergens op slaan. Geen executoriale verkoop. Als je een pandrecht op geld hebt, dan mag je je uit dat geld voldoen. Dat mag je dus niet zodra je int, maar dat mag je zodra je... Je recht van parate executie uitoefent. Dat is de belangrijkste uitzondering op die regel van openbare verkoop. De twee anderen die hier staan, ja. Het is niet zo gek dat ze in de wet staan. Ik heb eigenlijk geen idee of dat nou vaak voorkomt op de, in, de, in de praktijk. Uh, het kan zijn, ja, met rechtelijke machtiging hoef je niet in het openbaar verkopen. Dat zou zich voor kunnen doen als het gaat om iets wat moeilijk op een veiling te verkopen is. Een bepaalde gespecialiseerde machine Ja, het heeft weinig zin om daar een openbare veiling van te organiseren. Ben je al heel blij als je daar een, een koper voor vindt die daar een mooie prijs voor wil betalen. En dan zou je met toestemming van de rechter dat... ...ondershands kunnen verkopen. Dus niet in een veiling... ...maar met een koopovereenkomst waarin je het... ...in onderhandeling over eens bent geworden. Nou, er bestaat nog een vrij ingewikkelde... ...en voor dit college... ...te ingewikkelde regeling... ...voor executie... ...van iets wat verpand is... ...maar wat dan... ...op de manier van hypotheek-executie plaatsvindt. Ik zeg u er alleen dit over en de rest moet u maar in het boek lezen. Uh, dat u dan moet denken aan machines in een fabriek... ...als de fabriek zelf ook verhypothekeerd is. He, dus de bank heeft een lening verstrekt aan een onderneming... ...en er is als zekerheid een hypotheekrecht op de gebouwen gevestigd... ...en ook een hypotheekrecht op bijvoorbeeld machines die zich in... Nee, ...niet ook een hypotheekrecht... ...en een pandrecht op machines die zich erin bevinden... In zo'n situatie kun je afspreken dat als er geëxecuteerd gaat worden door die bank, de machines en het gebouw tegelijkertijd verkocht zullen worden op een veiling. En dat is dan een veiling volgens de regels van hypotheekexecutie. Nou, dat is dus niet een... De regels voor pandveiling zijn net iets anders dan de regels voor hypotheekveiling en je mag dat in ene doen. Dat staat er in artikel 254 van boek 3. Het is een vrij ingewikkelde regeling. Het voert te ver om dat hier gedetailleerd te behandelen. Maar dan heeft u het een keer gehoord. En dan die executie. En dan heb ik het dus niet over executie door middel van dat geld innen. Maar de executie door openbare verkoop. Als je executeert... Dan wordt dat goed uiteraard verkocht. En er is dus een koper die dat goed in eigendom verwerft. Die koper die wil en die verwacht dat hij dat goed in vrije eigendom krijgt. Zonder dat daar nog een vruchtgebruik op rust of een ander beperkt recht. Dus het is de bedoeling bij executoriale verkoop dat eventuele beperkte rechten, eventuele beslagen, teniet gaan. Dat is ook de hoofdregel. Bij die hoofdregel, en ik denk dat dat voldoende is als ik u dat zeg. Um, is de, de hoofdregel is dat jongere beperkte rechten teniet gaan. Dat jongere beslagen teniet gaan. En oudere rechten die er al op zaten op het moment dat er verpand werd, dat die in stand blijven. Je moet in het boek maar eens nalezen hoe dat dan precies uitwerkt als er weer vragen van derde bescherming doorheen spelen. Dat wordt een beetje ingewikkeld nu. Maar de hoofdregel is dus bij openbare verkoop gaan beperkte rechten die erop rusten teniet. En dan tenslotte, nou is er verkocht en nou hebben we een opbrengst. Die opbrengst ja, dat kan meer of minder zijn dan datgene wat de pandhouder vorderen heeft. Het kan zijn dat er nog ook beslagleggers zijn die een opbrengst willen. Het kan zijn dat er überhaupt geld overblijft. Dus het kan zijn dat die opbrengst verdeeld moet worden. Soms gaat de hele opbrengst naar de pandhouder. Nou, dan is het makkelijk. Maar als de vordering van de pandhouder kleiner is dan de opbrengst, of als er eventueel hogere voorrangsgerechtigden zijn, denk aan die fiscus, dan kan er wel eens discussie ontstaan over hoe die opbrengst verdeeld moet worden. En daarvoor, als er geen overeenstemming bereikt kan worden, is de rangregeling. Rangregeling, die heb ik u vorige week ook genoemd. Een methode om de opbrengst te verdelen, waarbij je aan de rechter vraagt om een lijst te maken uh, van hoe die opbrengst verdeeld moet worden. Goed. Ik heb voor het eerst al mijn sheets uh, met u doorgenomen. <laughs> Volgende week gaan we het niet meer over pand hebben, maar over een hypotheek.